...FNV-bonden er na 16 uur praten niet uitkwamen. Om 6 uur vanochtend ging het 1. Voorzitter Van der Kolk van FNV-bondgenoten... ...zei dat hij de voorstellen verwerpt en niet verder wil onderhandelen. Ook Abfacabel FNV is tegen. FNV Bouw sluit zich deze keer niet bij de tegenstanders aan. Abfacabel FNV en FNV Bouw hadden van tevoren een nee tenzij' standpunt Ze willen dat mensen met een laag inkomen en een zwaar beroep... ...nog steeds kunnen stoppen op hun 65ste zonder dat ze dat geld kost. De Italiaanse minister van Economische Zaken heeft een ontmoeting gehad met een delegatie uit China. Daar gingen al geruchten over, maar de minister van Financiën heeft het nu tegenover de Financial Times bevestigd. Naar verluidt wil China Italiaanse staatsobligaties kopen en investeren in belangrijke bedrijven. Het zou Italië kunnen helpen te voorkomen dat het door de schuldencrisis in nog grotere problemen komt. China zou al ongeveer 4% van de Italiaanse staatsschuld bezitten die zo'n 1900 miljard euro bedraagt. Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de aanslagen van 11 september... heeft Al-Qaeda toch nog van zich laten horen. In een nieuwe videoboodschap zegt de nieuwe leider, Al-Zawahri... dat hij de Arabische lente steunt. Hij is blij dat de seculiere leiders in Egypte, Tunesië en Libië zijn verdwenen. Hij zegt te hopen dat de nieuwe leiders, wat hij noemt, de ware islam zullen uitdragen. Al-Zawahri is alleen op een foto in beeld. Op de video is ook een boodschap van voormalig Al-Qaeda-leider Osama bin Laden te zien... Alleen Amerika waarschuwt voor de macht van grote bedrijven. Het weer wisselend bewolkt en er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En langs de kust is de wind krachtig tot hard. Vanmiddag en vanavond ontstaan enkele buien. Middagtemperatuur komt uit op 18 of 19 graden. Dit was het... Dit is Wijnald bij de ANWB. De files van de ochtendspits zijn nu aardig aan het oplossen. Ik noem de files van 3 kilometer en langer. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarensveen en Hoogmade 5 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knalpunt Raasdorp 5. Dat komt toch een ongeluk? De linkerrijstrook is dicht. A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Alexander en Knaalpunt Gouwen 5 kilometer. En de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Hoevelaken 7 kilometer.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 And I touched your face Narcotic mind from race And manly cares. And I called your name Like an addicted to cocaine Knows all the stuff in love of life And I touched your face Narcotic mind from race And manly cares. And I call your name Michael Cook Tegen FM. Sie Elena en Disco-Romancing Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je, Je blijft op de hoogte En we gaan voor de laatste keer naar Tjerk de Blauw Tjerk, goedemiddag Goedemiddag natuurlijk, vanmiddag die wedstrijd tussen uh, Zwanenburg en uh, Bloemendaal 1-1, ik denk tevreden ja, vooraf, vooraf uh, is dit natuurlijk een goed resultaat, 1-1. Maar ja, we verzuimen het om het in de eerste helft af te maken. Waarin nee, je na die 1-0 uh, schitterende goal, schitterende aanval, alle kansen krijgen 2-0, 3-0. Ja, die maakt het niet. Ja, en dan weet je dat uh, Zwanenburg dat gewoon een hele bijzondere goede ploeg heeft. Ja, dat gaat stormen. En dan weet je dat hij een keer uh, kan vallen. En dat, ja, dat gebeurt ook. We ja, we kwamen bijna niet onder die druk uit. De tweede helft, Tjerk. Eerste helft voor Bromendaal, tweede helft voor Zwanenburg. Nou ja, absoluut. Kijk, wij maakten de fout om de tweede helft wel die lange bal te hanteren op onze kleine snelle spitsen. Nou ja, dat denk je 20 minuten de tijd op te vangen door een grote spits in te brengen. Ja, vanaf dat moment kwamen die lange ballen niet meer. Toen in de tweede helft dat we al een paar kansjes. Wouter Snel ging op een gegeven moment goed door aan de rechterkant. Had eigenlijk nog een paar meter door moeten lopen naar de achterlijn. En dan vol moeten geven dan stonden twee man vrij, met name Joan en Ozan. Ja, nee, we hebben wel meer situaties gehad dat je goed doorkomt, alleen we missen uh, nog eventjes nog de kracht uh, om, dat, uh, om dat goed uh, af te maken en omdat je de tweede helft uh, bijna constant achter de bal aanloopt en niet uh, zelf de bal hebt, ja, dan word je een stuk vermoeider en dat zag je ook duidelijk terug. Vlak voor tijd, toon beren, maak een goede kapbeweging, komt naar binnen Ja, en schiet hem vlak langs de verkeerde kant van de paal, dat is weg. Nou ja, dat is ook pech, maar daarentegen heeft Zwanenburg ook wel een paar mogelijkheden gecreëerd. En je mag blij zijn dat Daan Kerkman, die spit komt alleen, want dat hij lang blijft staan. En dat hij gewoon een punt pakt op Bloembedaal. Ja, Zwanenburg ging er blaas alles of niks spelen met 4-5 een aanval. Ja, en dan wordt die lange bal er niet uitgehaald. En dan weet je, en de vallende ballen waren niet voor ons. Wat ze in het begin wel waren, ja, dan kom je niet onder die druk vandaan. Ja, dus, ja, dus uh, ik denk 1-1, ben je er mee? Nou, terecht, uitslag. Dus uh, ja, ja, dat zeg ik, we hebben een betere start dan vorig jaar. Vorig jaar gingen we hier met 4-1 af. Nou, een uh, puntje, ja, dik tevreden hoor. Uit het zijde punt, thuis winnen dan komen we in. Dankjewel, dat was het uh, deze week, ja, volgende week natuurlijk, speelt uh, Bloemendaal thuis tegen DCG, dat is een Amsterdamse koek, en dat is natuurlijk andere koek, maar ja, dat hoort u volgende week weer natuurlijk, en dan uh, zaterdagavond, of zaterdag om vijf uur, ja, dan, uh, dan speelt uh, Bloemendaal vriendschappelijk tegen, uh, tegen Ajax uh, Classics, en uh, ja, dat is natuurlijk ook een leuke wedstrijd, waarvan de opbrengst natuurlijk voor uh, Kika gaat, ook dat, zal ik verzondig slag nog even, voor hoe dat geweest is, maar zaterdagmiddag om 5 uur. Dan spelen ze thuis tegen Ajax Classics. Tot volgende week. En we willen Cherk de Blauw bedanken voor deze verslaggeving. En uh, volgende week hoort hem natuurlijk weer bij een nieuwe wedstrijd. En uh, welkom bij de derde uur van uh, Zondag in Kennemeland. En we beginnen even met het volgende. Wat de man van deze uitspraken... I'll be back. I'll be back. She'll be back. I'm back. I'll be back. We have it natuurlijk over Arnold Schwarzenegger. Want hij zit niet stil na zijn uh, gouverneurschap. De acteur heeft al getreden voor The Last uh, Stand en doubles 2. Waar ze nu ook in gesprek zijn voor een nieuwe thriller. Volgens de film staat Deadline zou het gaan om de hoofdrol in Captive. Waar Schwarzenegger en Makelaar in Brazilië moet gaan spelen. Hij is ook een uh, drug Life hè? Die uh, Ja, en ik... Uh, hij was gouverneur van Californië, maar ik weet Ik heb geen idee of dat nog is. Oké. Okay. Ik ga hem even kijken, want... Um natuurlijk een heel sowieso een heel apart verhaal hoe hij hoe, hoe zijn leven hij is met heel weinig geld naar Amerika gekomen als en hij wou gewoon doorbreken als bodybuilder okay, yeah. en uiteindelijk is hij gevraagd voor films daar is hij natuurlijk heel erg rijk van geworden ja uh, mm, mm, mm, mm, mm, na na na na na ja, ja het is een Oostenrijker ja, hier, gouverneur, de vroege gouverneur van Californië. Ja, uh, dus niet meer. Nee. En is hij dit jaar februari 2011 maakte... Kijk, uh... 3 januari was hij gestopt. Het gouverneursappen oh. van Californië. Ja, mm. toch een rietje. Jan Smit heeft zaterdagavond met zijn programma... Lang leven de tv meer kijkers schrokken dan talentenjacht... Mijn naam is. Hij trok iets meer dan een miljoen kijkers... maar hij nog net de top drie van best bekeken programma's bereikt... Mijn naam is bleef steken op 981.000 kijkers en moet het doen met de vierde plaats. Vorige week moest Jan Smit nog zijn meerdere erkennen in Mijn name is. Toen trok hij zelfs nog 929.000 kijkers en talentjacht van RTL 4 ruim 1,1 miljoen mensen. En de comedy-serie van Carla Bossart en Irene Moors, Sisse Vliegen, maakte vorige week een duikvlucht. Het aantal kijkers daalde van 1,2 miljoen naar 764.000 kijkers. Van een echter stel lijkt nog geen sprake te zijn. Deze zaterdag trok de serie uh, 776.000 kijkers goed voor een negende plaats. En zoals gebruikelijk trok het 8-uur-journaal de meeste kijkers. Hierdoor bleven anderhalf miljoen mensen thuis. Van Velsen en zijn vrouw Marloes verwachten In maart hun eerste kindje Roel is dolblij met het zwangerschap Van zijn vrouw, op Twitter schrijft hij Ben super blij om te kunnen melden dat Marloes en ik In maart een kind verwachten We kunnen ons geluk niet op Gefeliciteerd Roel Gefeliciteerd met, met die die kleine. Om de kleine Die zou net He? zo klein zijn als Roel zelf <laughs> Tussenstand de Eredivisie, VVV, LAP, PSV 3-3, NAC, Bedrijf, Feyenoord Tussenstand is daar 1-2 I kid win I kid.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 Tussen onder andere Joss Stone en Mick Jagger. Super heavy hoorde je en Miracle Worker hier bij CFM. En ik wil je even voorstellen naar nog meer nieuwe muziek. De P-tante is Amy Winehouse. Ik heb het over Diane Brownfield. Ze heeft een nieuw album, uh, ze heeft een nieuw album uh, gemaakt. Zometeen meer informatie erover. En haar nieuwste single heet Foolin'. Wat een fijn plaatje ze Bromfield en voelen. Ik denk dat ja, als je een uh, menig mensen op straat dit laat horen. Dat toch zullen zeggen. Um, is dit niet Amy Winehouse? Ja, de stem die... Uh, Lijkt er echt. Een maar ja. Amy Winehouse is haar, uh, is haar uh, ja Peter tante En ja, weet was, je hoe oud ze is? Was denk ik. Ja, was. Ja. En weet je hoe oud ze is? Vijftien jaar. Ja, is, en uh, uh, twee jaar geleden toen ze dertien was. ze uh, haar debuutalbum uit. Toen was ze dus dertien. De plaat was uh, tevens het eerste release van een nieuw uh, recordalbum. En dat was toevallig ook het album van uh, Amy Winehouse, het Lioness Records. En net als haar uh, debuut van uh, Joss Stone in de tijd zat Introducing Dion Bromfield vol sterke covers van Sickty ziet. En nu heeft ze dus een, uh, nieuw, een nieuwe album uit, Good for the Soul. En uh, ja, toch lijkt Winehouse op geen enkele manier betrokken te zijn bij het nieuwe album. En het, uh, ja, het, het, het, het, het klinkt gewoon als Amy Warners. Het is bijna gewoon Amy Winehouse. Alleen is ze is 15 jaar. En laten we hopen dat ze niet de kant op gaat van Amy Winehouse. Diane Bromfield en Fulin Onthoud die naam. want het gaat, nog wel wat worden. En dit is ook leuk. Amerikaanse zanger, nieuw album uitgebracht. Misses Saturday Night. Dit is Julian Fallar en Joni. Deep in the darkest tower. That's when... Feel the power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 Ja zal alleen een zegen. Marco Bazzato en ik leef niet meer voor jou. We gaan even kijken naar het volgende bericht. Want door de inkomsten en uitgaven in balans krijgen en houden. Ook Sandvoort verzorgt in samenwerking met Context. Een budgetcursus voor alle inwoners van Sandvoort. Voor veel mensen is het met toenemende lasten een kunst om de inkomsten en uitgaven in balans te houden. Aan het einde van de maand, een stukje maand over zonnegeld, zijn de gevolgen. Deze cursus is bedoeld voor mensen die de balans willen hervinden en/of behouden. Tijdens de ochtend wordt naast kennisuitwisselingen ook praktisch aan de slag gegaan met computerprogramma om de financiën te ordenen. Uh, wat is er nodig om de in- en uitgaven in balans te krijgen en te houden? Een maandbegroting, maar ook een jaarbegroting. Niet elke rekening valt namelijk maandelijks op de mat. De cursus start op uh, 15 september 2011. In de hersenkantie is er geen les. En er zijn nog plaatsen vrij. Het zijn in de zaal zeven bijeenkomsten. Op de donderdag van half tien, ochtends tot half 12. In het gebouw van Oker, Zandvoort. Flemmingstraat 552041, Zandvoort. De kosten zijn eenmalig 5 euro. Dat is inclusief koffie, thee en materiaal. Aanmelden kan bij context. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9 en 10. Telefoonnummer is 023-5713459. Dat is 023-5713459. Ja, en dan gaan we even naar de Eredivisie-tussenstanden. En dan zien we dat Herenveen gewonnen heeft met 3-0 van Groningen. Dat VVV Venlo tegen PSV 3-3 is geworden. En Nank breda tegen Feyenoord 1-3. Uh, en Excelsior Utrecht is dus net 6 minuten bezig. En staat nou al 1-0 voor Excelsior. I see And only man. Zometeen gaan we even kijken naar de, uit, of de uitgaans. De evenementenagenda hier in Sanford. En je luistert nog steeds naar Zondag in Kermeland voor deze zondag 11 september 2011. En hier is John Mayer en Taylor Swift. I was born in the arms of Taylor Swift en Half of My Heart En we gaan even kijken naar de evenementenagenda Want vanaf morgen 12 september Tot en met 16 september is de zwemvierdaagse dat ze vindt plaats bij het zwembad Center Parks uh, 16 september De Oostay Jazz Jean Lewis van Dam Van Dam Quartet Hoe is <laughs> je dat je? Ja? ja we zeggen dat je Jean-Louis van Dam, kwartet, de aanvang om 9 uur. Ja. Heb je 17 september de Korendag, dat vindt plaats bij de protestantse kerk. En 17 september heb ik ook de Granale Pelle, eerste voorronde Zandvoortse kampioenschap. Talassa, en aanvang, uh, dus 5 uur. <laughs> en uh, de, de volgend weekend vindt ook plaats de Spettacolo Sportivo. Dat vindt plaats op het Circuit Park Zandvoort. En volgende zondag is het rondje dorp in diverse cafés. Dank u Stevie Wonder. En isn't she lovely? Eén tussenstand in de Eredivisie werd om half vijf begonnen. Excelsior FC Utrecht, de tussenstand is daar 1-0 voor de Rotterdammers. Tijd voor nieuwe muziek, dit is Train Stalk Down Under. Dit is Climbing Walls. Stop! climbing walls. En zo eindigen we deze zondag in Kennemerland. Voor deze zondag 11 september 2011. Aldo, dankjewel. Ja, Rudy, Rudy ook heel erg bedankt. Ik vond het een leuke uitzending met je. Het was enorm gezellig. We willen ook Jack de Blauw bedanken en iedereen voor het luisteren. Een hele fijne werkweek. Ik wil even zeggen trouwens, bij Snackbar Henry, of ze vast een broodje met schikanenpind voor ons kunnen maken. Ja, en voor mij, doe maar weer een broodje kip. Nee, doe maar een broodje koket met een beetje Mosterd, lekker. We zijn er denk ik met een uurtje. <laughs> Helemaal goed. Hele fijne werkweek. En uh, we spreken in de volgende keer zo in een herhaling van Entertainment View. Alleen er was geen Entertainment View. Nou ja, dus, uh, zoek er maar uit. Veel succes. Dit is the Crawl. Dreams, that's where I have to go. To see your beautiful face And I realize if you